Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de centrale Oekraïnse stad Kriviri zijn volgens president Zelensky 14 mensen gedood bij een Russische raketaanval. Er zijn meer dan 50 gewonden. Volgens het hoofd van de regio was de aanval gericht op burgers. Volgens het Russische ministerie van Defensie was een restaurant het doelwit. waar een vergadering zou zijn van Oekraïnse militairen en Westerse instructeurs. President Trump geeft TikTok 75 dagen extra de tijd om een Amerikaanse koper te zoeken. De deadline zou morgen aflopen. Volgens Trump is er veel belangstelling van bedrijven, maar moet er nog veel gebeuren. TikTok is een Chinese app en heeft in de VS ruim 170 miljoen gebruikers. Volgens de Amerikaanse regering is de app een gevaar voor de nationale veiligheid. Trump wil voorkomen dat TikTok op zwart gaat, vandaar de extra tijd. Verplicht schoolzwemmen op de basisschool komt niet terug. Herinvoering kost 145 miljoen euro en leraren zijn er te veel tijd mee kwijt, zegt het kabinet. De Tweede Kamer had om herinvoering van schoolzwemmen gevraagd. Tegenwoordig hebben steeds minder kinderen een zwemdiploma, vooral kinderen met een migratieachtergrond of uit gezinnen met een laag inkomen. Het kabinet herkent dat, maar zegt dat scholen zich vooral moeten focussen op lezen, schrijven en rekenen. De VN maakt zich ernstige zorgen over de burgeroorlog in Myanmar... die een week na de zware aardbeving nog steeds voortduurt. Volgens de VN heeft de militaire Groenta nog zeker 53 aanvallen uitgevoerd afgelopen week. Daardoor wordt de hulpverlening tegengewerkt. In de zwaar getroffen stad Mandalay zijn grote tekorten aan medicijnen, artsen en voedsel. De officiële dodental staat op 3100. Dat zijn er waarschijnlijk veel meer. Het weer nog vanavond en vannacht. Vooral in het noorden wat bewolking. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen weer veel zon. En dan wordt het 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. it. No! <laughs> Just a little, if you like, it's pure. It should cost a billion to look this good. Uh. Taking me to a place far and free, 'cause I will. You work hard, right? It's Vas-y fouts, kandla, ton jij piégeer de terrain, bisli, jusqu'en Oeganda. Hé alors type, je pèse, trollesse, les salop, type, pour dénonner, là, avec mon putter dans le cockpit, brillant dans mes freestyle, vandoor comme une mystyle. rapide rap, paire de fesses, que je fais, je rush, Le style. ETON, planta, tu dis quoi, tiens, groupé, c'est la triste, T'inquiète les généreux sont regroupés, sont des tricards et des misérables. Mikar, ce qu'on a incarcère, les libérables. Wap is carfé, c'est mes rapps, bled, c'est que j'ai du bing sur le ring, fess, mais spare ik partner, des rapps. Dans les buildings d'Avif On a l'énergie du trap kiff Mais jamais ne vénère nos cibles Bordelino, une voix une détonation serre les l'étau, tu reconnais la donation double T'es plus le bordel, bloque les marmots Danger, le D.O.N. est Borsa dans ton poste ton posé des mines Mais je te l'écoute, Attaque à la flancée, le bordel, blanc les marmots Danger, le D.O.N. est Borsa dans ton poste got dug